In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden 2 en verderop bij Eenbrugge nog eens 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Knopend Hoevenlaak en brugge 4... en tussen Naarden en Knopend Muidenberg 6 kilometer. Een kapotte auto op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Nieuwege en Maarse 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Knopend Burgerveen 3... A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2... op de A9 ook maar Amstelveen bij Wadduerdorp 5 kilometer... Op de A10 de Ring west richting Den Haag voor de Koentunnel 2. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 2. Op de A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 3 kilometer. En Almere richting Utrecht tussen Knopend Eemles en Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 1 juni vandaag. Begin van de meteorologische zomer. En Bill Stewart met Summertime. Zometeen hebben we weer Johannes vanaf de Glee. Hij uh, verslaat de eredivisie wedstrijd Zandvoort tegen Salland. Hebben we weer zomerse muziek. bedragje van deze van Ziggy Marley.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 met uh, rather B. We gaan even weer naar de gleed Daar uh, is uh, S. En die verslaat voor ons uh, de tennis eredivisie wedstrijd Zandvoort tegen Zolland. Joop, hoeveel staat het ervoor? Ja, Zandvoort staat met 3 of voor uh, Andor. Oh. Ik uh, kan niet al te hard praten, want die baan voor mij, is zijn ze aan het spelen. Uh -huh. er is net de eerste set afgelopen bij uh, uh, Grieft voor tegen de Bakker. En het is een, een tijdbreak geworden. Op 5-5 maakte eh, Griekspoor waarschijnlijk simpel op een die verkeerd En eh, toen mocht eh, de bakker verkeerd En die probeerde de, de, de eerste set uit te En 7-5. Dus nu is, eh, eh, de, de tweede set er en nog steeds de eerste game uh, gaat heen en weer. De ene keer staat de dag voor. En dan komt de Grieks voorweer op voorsprong. Uh, spannend dus. Voorlopig staat Zandvoort met 3-0 voor. Oké, hou ons op de hoogte en uh, we bellen elkaar weer over een half uurtje goed. Ja. Okay. We gaan verder met muziek en doen we met Je praat tof Long. Oh oh oh oh oh Sometimes I think what the To, sober up. to get back my youth but the 40 hours it's just treating me so good although with times I go completely mad I know I win in the end and I can't sell my soul to the devil I can't I'm selling my soul I can't I'm selling my soul to the devil.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 Een week geleden traden ze op in het patronaat hier in Haarlem. Uh, splendid, daar hebben we het over met een uh, grote hit. Was dat volgens mij wel. Again, daarvoor uh, een uh, plaatje wat uh, nu hoog in de hitregio staat. Taflo met Stay High. Van het uh, tennis van uh, de glee gaan we weer over naar het tennis van Roland Garros. Want uh, Kiki Bertens heeft zich gisteren met overtuigende cijfers geplaatst... voor de achtste finales van Roland Garros. De Wateringse was de Spaanse Sylvia Soler-Espinoza... in twee sets de baas 6-2 en 6-1. De partij was binnen een uur voorbij. Het is de eerste keer dat Bertens de vierde ronde haalt... op een Grand Slam-toernooi. Haar plek in de derde ronde in Parijs was al een primeur. In 2012 en 2013 werd Bertens in de eerste ronde... van het Gravel-toernooi uitgeschakeld. In de volgende ronde neemt Bertens het op tegen Andrea Petkovic... De Duitse als 28e geplaatst versloeg Christiana Mladenilfits uit Frankrijk in drie sets: 6-4, 4-6 en 6-4. Petkovic heeft drie WTA-titels op haar naam staan. Bertens rekenen eerder af met de Roemeense Alexandra Garatou en de Russin Anastasia Pavlioutsjenko. Kova. In de derde ronde tegen Soler Espinosa... had Bertens vanaf begin af aan het initiatief. De Nederlandse nummer 148 van de wereld pakte overtuigend de eerste set... waarna Solero uh, Espinosa, die 85ste staat in de tweede set... te maken kreeg met fysieke problemen. De zegen van Bertens kwam niet meer in gevaar. De 22-jarige Bertens is de derde Nederlandse vrouw... die er in deze eeuw is uh, ingeslaagd zich te scharen... bij de laatste 16 op een Grand Slam toernooi. In 2007 kwam Michaele Krajček tot de kwartfinales op Wimbledon... en twee jaar geleden haalde Arangsa Rus de vierde ronde op Roland Garros. Eugenie Bouchard die heeft vanmorgen met speelsgemak... de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Canadezen rekenen in twee sets af met Angelique Kerber 6-1 en 6-2. Met de uitschakeling van de Duitse werd er weer een speelster... uit de top 10 uit het toernooi geslagen... Eerder moesten onder andere Serena Williams en Nali ook al voortijdig naar huis. Bouchard, als 18e geplaatst in Parijs, speelde een uitstekende partij op het Gour Philippe Chartier. Ze tenste agressief en liet Kerber alle hoeken van de baan zien. De 20-jarige Bouchard kwam in Parijs nog nooit verder dan de tweede ronde. Ze bereikte eerder dit jaar wel de, al de halve finale van de Australian Open. En bij de laatste acht treft Bouchard... de Kroatische Ayla Tamlujnavic... of de Spaanse Carla Suarez Navarro. En dan gaan we nog even live kijken naar uh, Roland Gros... want daar spelen op dit ogenblik Gulbis tegen Federer. En daar uh, staat het 1-1 in sets. 6-7 en 7-6. Dus uh, daar is ook een spannende uh, ja, tenniswedstrijd aan de gang. Net zoals de Glee in uh, Zandvoort...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 Support a part you <laughs> ik dacht, ze gaan nog even een, een, een cheerio doen. Will and the people, line in the Morning Sun. Wil je ze live zien, dan uh, kan ik je vast verklappen dat ze binnenkort bij ons in de buurt zijn. Want ze treden op um, zaterdag 19 juli op het Caprera in uh, de, dat is het Openluchttheater in Bloemendaal. Dus Will and the people, als je van dat de muziek houdt, zal ik uh, je aanraden om daar naartoe te gaan. We gaan even de evenementenagenda met je doornemen. Uh, vandaag is nog het Straatje van Negen, dus een driedaagse evenement in de haven van Zandvoort. En uh, wat uh, ook uh, komende week weer gaat uh, plaatsvinden, is de Vierdaagse. En de eerste vierdaagse van het seizoen is weer uh, aanstaande. Op uh, dinsdag 3 juni start de 16e editie van de Wandel Vierdaagse. Vier avonden achter elkaar gaan de deelnemers de door de organisatie uitgestempelde routes in en rond Zandvoort lopen. Er zijn routes van vijf en tien kilometer. Elke avond kan er gestart worden tussen half zeven en zeven uur. En wie vier avonden een stempeltje gehaald heeft, krijgt op vrijdag een medaille. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er gestart vanaf de hockeyclub in Sportpark Duintjesveld. Op vrijdag 6 juni is het Kerkplein de start- en finishlocatie. Kaarten kosten in de voorverkoop 4 euro en zijn te koop bij Bruna Balkenende, Martine Jouwstra en Anke Misebeek. Het is ook mogelijk om kaartjes bij de start te kopen, dan kosten ze 5 euro. Ook dit jaar wordt weer de Honden Vierdaagse gelopen. In samenwerking met Dieren Speciaalzaak Dobie krijgen alle viervoeters de kans om gezellig mee te lopen. Onderweg zijn hondenkoekjes en water beschikbaar voor alle deelnemers op vier poten. En uh, voor meer informatie kunt u terecht bij www.zandvoortvierdaagse.nl Dan is er nog een uh, excursie. En die is aankomende donderdag. Want het IVN Zuid-Kremland organiseert uh, op uh, donderdag 5 juni om 7 uur een anderhalf-durende excursie in het unieke Koslorenpark. Dit park van ongeveer 15 hectare kent niet alleen een rijke historie. maar is mede door menselijke invloed. een zeedorpenlandschap met een speciale flora ontstaan. Al deze handelingen hadden invloed op de samenstelling van de duinen. waardoor nieuwe plantensoorten onderstonden. zoals oorzeline, kegelseline, nachtseline en wondklaver. Nou, dat is een beetje biologisch les zo hè. De entree is bij de parkinggang, Klaus Luffertlaan nummer 1. En vooraf uh, aanmelden is niet nodig. En daar komt het magische woord, heer. Het, uh, de excursie is geheel gratis. Gratis en voor niks. Dan hebben wij, uh, dat heeft uh, Wilof Dens al verteld, 7 en 9 uh, juni de Pinkster Races. 8 juni is Zandvoort Alive bij uh, Manco's Beach Bar. Aanvang om 4 uur. En uh, de 13e, die pakken we ook nog eventjes bij, dan is de openlucht uh, Vissenmaaltijd. Iets dus op vrijdag de 13e. Theo Hilbers was de oorspronkelijk initiatiefnemer van dit evenement... dat Zon erwin een paar jaar geleden nieuw leven heeft ingeblazen. Dit jaar worden de deelnemers verwend met als eerste... de wereldberoemde vissoep van Piet Keur... gevolgd door een versgebakken moot kabeljauw... die maar net aan op het bord past. Het geheel wordt verzorgd door kroonvis... en uitgeserveerd door leden van folklorevereniging De Wurf... in traditioneel Zandvoorts kostuum... Uiteraard mag een glas wijn of een andere consumptie niet ontbreken. Het Wapen van Zandvoort zorgt dan voor een lekker kopje koffie na afloop. De kaarten A13,50 euro zijn te koop bij het Zandvoorts Museum, de VVV Zandvoort, Café 4, het Wapen van Zandvoort en Bruna Balkenende. De maaltijd begint om 5 uur en de tafels worden lekker gezellig volgeschoven. Wilt u met zes of meer personen komen... dan kunt u een tafel reserveren bij Erwin Hilbers. Zijn e-mail is vanhilbers.casema.nl En je kunt hem ook nog telefonisch bellen. Dat is 06-28-29-2794. Zover even de evenementenagenda. Veel te doen dus in Zandvoordeelomstreken. En wij gaan weer verder met muziek en dat doen we met uh, Spaanstalige muziek, jawel. Juan Luis Guerra met uh, dat o zo prachtige. Dat Burgas da More. Tengo een corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo een corazón, que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay ese corazón se des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 Hacer zeer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 Every word, you're everything. De eerste stem van Michael Bublé hoorde je op CFM met uh, Everything. En daarvoor Juan Luis Guerra, Burgos, de Amor, bracht de tijd op 11 minuten over half 4. Oh, nah. Dit is CFM Zandvoort, de lokale omroep voor uh, Zandvoort en Brentveld. Met nu Maroon 5 en Christina Aguilera. de tippenade gehaald, volgens mij. Maar wel een lekkere plaat. Vivian McCone, Sing, en de former run five. Move like Jacker. ZFM, nou, die gaan we niet doen. ZFM. Ik wou wat anders. Voor Zandvoort en de regio. Ja, je bent er na een aantal weken weer helemaal uit natuurlijk. Hè? Maar goed, we gaan even wat lokale en uh, regionale informatie met u doornemen. Vorige week zondag, weer tijdens de dag van uh, het vermiste kind, het start zijn gegeven voor de landelijke 06- Polsbandactie. Burgemeester Nick Meijer rijdt op het strand... bij Reddingspost Zuid het eerste 06 Polsmandje uit. De politie en de reddingsbrigade werken op het strand van Zandvoort... al jaren intensief samen bij Vermissingen. En daar is Zandvoort erg trots op. Het is fantastisch dat op deze zondag, de dag van het vermiste kind... door deze mooie campagne hier van start gaat... vertelde burgemeester Meijer aan de aanwezige pers... Ouders met kinderen op het strand krijgen deze zomer een 06-polsbandje uitgereikt... door vrijwilligers van de Zandvoortse reddingsbrigade... en medewerkers van de, de strandpolitie. Het is de bedoeling dat daar de naam van het kind... en het telefoonnummer van de ouders op wordt gezet. Tevens geven zij tips aan de ouders voor een veilig dagje aan het strand. Landelijk worden jaarlijks ruim duizend meldingen ontvangen... van kindervermissingen op stranden en bij recreatieplassen... De kinderen zijn vaak aan het zicht van de ouders onttrokken... en vanwege de drukte kan de ouder het kind vervolgens niet meer terugvinden. De kinderen zijn kwetsbaar en de schrik en angst is altijd groot... voor degene die het overkomt. Doel van de gezamenlijke Landelijke 06 Polsbandjesactie... is om de strandbezoeker bewust te maken... hoe zij kunnen voorkomen dat een kind zoek raakt. Met de dit jaar 175.000 gratis beschikbare polsbandjes... wordt het nog makkelijk uh, om te genieten van een dakje naar het strand in Zandvoort. Afgelopen twee jaar is de Jutters Kofferbakmarkt een groot succes gebleken. De organisatie heeft daarom besloten de markt dit jaar meerdere malen te houden in de badplaats. En de eerste was gisteren. Maar ook op andere dagen, dat zijn zaterdag 21 juni onder andere... is de Jutters Kofferbakmarkt op het terrein van Centerparks in Zandvoort... En op zaterdagen, 27 juli, 31 augustus en 20 september... strijdt de markt weer neer op het Gasthuisplein. Wie ook nog wat overtollig uh, huisraad wil verkopen... kan een plekje reserveren voor 12,50 euro... via www.onair-events.nl of bel 0619427070. 7070 Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden... bij het café Wapen van Zandvoort... Gasthuisplein nummer 10 in Zandvoort. En voor bezoekers is natuurlijk de toegang tot de markt gratis. Op 13 december streden vijf basisscholen... in het jaarlijkse jeugddebat op het gemeentehuis. En iedere groep 8 had twee debaters gekozen... om in de raadzaal de mening van de groep... over de drie voorgestelde onderwerpen in te brengen. De jeugdraad besloot uiteindelijk te kiezen... voor het beschilderen van prullenbakken. Morgen... Op maandag 2 juni om 1 uur worden deze beschilderde prullenbakken... onthuld aan de Jacob van Heemskerkstraat bij de trap naar de boulevard. En dit is tussen het strandpavillon Talassa en het station. Dus kom dat zien, zou ik zeggen. Goed, we gaan weer verder met de muziek hier bij Zandvoort op zondag. En dat doen we met de nieuwe single van Boris, oftewel Bosaris... She is on fire... Wat is in godsnaam met Amy McDonald geworden? Hè? Wat is er nu aan het doen? Steeds met muziek bezig of uh, vak aan het willen, je weet het maar nooit. This is the live for you en dan voor de nieuwe single van Beau Met Season Fire, 2,5 minuten voor 4. Het tweede gedeelte van Zandvoort op Zondag zit er bijna op. Zometeen na 4 uur meer tennis vanaf de clé. Zandvoort tegen FC Zalland rest eras ramazati come comincia io non so la storia infinita con te che sei diventata la mia nave e tu tutta una vita per me ci more vuole...